Van 11 uur. Gert met het nos -journaal. Het experiment 2 to Drive, waarbij jongeren van 17 hun rijbewijs kunnen halen en autorijden, is een succes. Sinds de invoering vier jaar geleden zijn 100.000 jongeren geslaagd, meldt het CBR. Zolang ze nog geen 18 zijn, mogen de jongeren autorijden onder begeleiding van een coach, bijvoorbeeld hun ouders. Jonge bestuurders doen het bij het rijexamen beter dan ouderen. Volgens het CBR zijn jonge bestuurders meer gemotiveerd. In Duitsland zijn bestuurders die jong hebben leren rijden minder vaak betrokken bij ongelukken. Bekeken wordt of dat in Nederland ook zo is. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de Tevendeal. Het debat wordt gevoerd met premier Rutte. Hij moet nu de vragen beantwoorden die de Kamer eigenlijk had willen stellen aan de opgestatte bewindslieden Opstelten en Teven. vvd fractiele de Zelstaat noemt het vertrek van het duo op justitie onvermijdelijk en zuur. Voorlopig wordt in werken bijgedaan door minister Blok. De TV-deal draait om afspraken die jaren geleden zijn gemaakt met drugscrimineel Kees H. Gistermiddag kwam onomstotelijk vast te staan dat opstelte de Tweede Kamer onjuist over het deal had geïnformeerd. Daarop trok hij zijn conclusies. Honderden politieagenten zijn in Birma geraakt met demonstrerende studenten. De betogers werden geslagen met de wapenstok en naar vrachtwagens gesleurd. Ooggetuigen zeggen dat sommige studenten gewond zijn geraakt, een aantal betogers is gearresteerd. De studenten betogen tegen een nieuwe onderwijswet die volgens hen de academische vrijheid inperkt. Vorige maand begonnen ze met een symbolisch protest. De studenten willen een mars houden van Mandalay in midden Birma naar de grootste stad Rangoon in het zuiden. Een leraar van een basisschool in het Limburgse plaatsje L wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Hij is door de school ontslagen. De naam van de 41-jarige man dook op in een breder onderzoek naar kinderporno. Hij werd begin dit jaar opgepakt en zat tot vorige maand vast. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan zijn voorlopige vrijlating. Justitie beschikt, beslist binnenkort of de leraar voor de rechter moet verschijnen. Het weer droog op steeds meer plaatsen. zon, het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A27, Utrecht-Gorkum, tussen Lexmond en Noordeloos 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goeiemorgen, blij dat ik je weer vanmorgen morgen. zijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen.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 je verandert van gedachten, kom weer naar huis en zal vergoed vergeten zijn. De stoel staat klaar, die bij het raam. Steeds denk ik kwam je mij en fluster even zacht jou Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, het zal vergoed vergeten zijn. Erik Christiani met Kom Weer Naar Huis. Een hit uit 1952 alweer. En daarvan muziek van uh, Jan Corwinier met een dansliedje Dijnt. En ook hoor u nog Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. En Erik Christiani, die hebben we nog een keer voor u klaarstaan. Hij is natuurlijk een Nederlands gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 actief als zanger...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 Dacht ik hij komt nooit meer. Nooit meer, nooit meer, en zo zou het blijven. Welkom voor Als je dus ziet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 Het cocktailtrio. En het voicehakes werd er hier in 1965. En de andere succesnummers waren natuurlijk Kangeroe Eiland. En die gaat u nu horen. Het cocktailtrio met Kangeroe Eiland. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, ruimeloos. Want tijdens haar middagdruk is zo lief moeder buiten geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen En ze vraagt... Hij je Henkie gezien, zien. Hij je Henkie gezien. Nee, maar misschien komt het tien. Hij die Henkie gezien. En met z'n allen op een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt, Zoek een kangeroemode naar de kangaroo-kent. Ach, wat is dat kind? Snel, mel. Ik sloot me oogies, één tel. En doe zonder wel. Nel, hij uit mijn buitband En met z'n allen al. Op een kankeroep eiland Waar je kanker vindt Zoek een kankeroemodig Naar een kankeroep Laatst nog kreeg ik een jojo In mijn buiteltje cadeau <laughs> Nou ik sprong als een vlojo De ding, dat kribbelde zo En met z'n allen al. Kangeroepen land, bij je kangeroes de Zucht een de noorden, naar de kangeroes. Ach, ik ben toch zo ongerust, trus. Ik ben zo ongerust. Daar gooi me zonder excuus trus. Als ik zo licht thuis, kom uit huis. En met zijn allen, alle op de kangeroepen land, bij je kanker vindt Zucht een kanker Kijk nou eens aan, Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en het vlieg die me nog altijd, uit tijd tussen mijn voering gegaan. En met zijn allen houden. Alle... Op mijn kangeloep, Nederland. Bij, bij je kangeloes heeft, zult een kangel.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 3. Ria Valk Hoera Ik ben Troetelschijf Hoera Ik ben Troetelschijf Ze draaien nu mijn platen hele week Ik lig zo vaak de baden in het zweet. Mijn plaat moet op de nationale hitverlijst. De discjockeys die vinden mij wel lief. De NCRV die maakt mij NCRW exclusief. Ik wil weer graag een keer een top op staan. Ze draaien nu mijn plaat de hele week. Hoera, ik ben troetelschijf. Ze laten me dit keer niet in de steek. Zeg, stel je voor dat het een keer zo gaat? Van Gelder, die kiest mij toch. Top, maar de Kom binnen met een hele vette schip. Afro's radio- en televisietip. En één ding waar ik erg veel aan heb: ik word gedraaid. Ik raak niet van streek. Veronica, die maakt me toch. Een landsveelblaad van de dik. Het is een hit, ja, dat is buiten kijf. Het wordt nog zelfs een keer. Alarum, alarum, De meningen, die zijn misschien verdeeld. Vacaturebank baan. Bank om me niet, daar kan ik niet tegen Knieet om me niet, dan word ik verlegen Maar jij kunt alles met me doen, ja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 Oh, Boxy Boxtrot met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke discotheek of zaal Ik hoop nog geen ding te belikken, ik bel een Engels walsje met mijn eigen sjaan Oh, Boxy Boxtrot met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe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 A man's gun. <laughs> oh.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 Bier, dan was het nog veel leuker hier Overal weer blauwe boerenkielen kielen Ook is verkleed als tovervee Ook al loopt ze bijna op de knieën Zij host dapper mee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 Zit je krap bij kas Zing bij een stevig glas Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie voel me rijk, rijk, rijk als een oliesheik Lieve mensen, zaten er in de grond mijn bier Dan was het nog veel leuker hier Ik voel me rijk, rijk, rijk als een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 En de opvolger was s'avonds als het kampvuur brandt. En die hoort u nu op zand Zandvoort de Chico's. Als de cowboys op hun paarden door de wijde prairies gaan... om te zoeken naar verdwaalde koeien, mailen van de rins vandaan... zijn als de nacht gaat dalen, rond het kampvuur heen geschouw. Want dan gaat de rust rustheid komen Voor de cowboy en zijn paard S'avonds als het kampvuur bron Als maan en sterren aan de prairie hemel staan Dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar s'avonds als het kamvuur brand, lip jij lip jij vanaf de heugel topen.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 bij het laajant vuur, menig kan voor je avontuur, s'avonds als het kanvuurbrand.